Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 46, opgenomen op 6 augustus 2012. Hey, leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Jezus, ik ben wel echt heel moe nog. Je hebt een zwaar weekend achter de rug. Ah ja, schijn dingen. Eh, uh, zo, Vandaag hey, uh, Vandaag grote test, denk ik. De grote test, van? Ja, is iets wat je een half jaar geleden aankondigd nog interessant een half jaar uh, daarna? Uh, ja, ik denk dat het lastig is kunnen schatten vandaag. Ik denk dat we meer uh, de komende weken moeten gaan zien of het gaat verkopen. Ja, want... Iedereen is op vakantie, natuurlijk. Want de Galaxy... Hoe heet dat ding? Galaxy Note 10.1. De Galaxy Note 10.1 is vandaag aangekondigd. Ja, of in ieder geval uh, in Nederland gepresenteerd uh, zelfs al en hij uh, moet een deze dagen in de winkels liggen. Dus uh, ja, leuk. Het oh, ding is in uh, februari uh, voor het eerst aangekondigd en nou verschijnt hij eindelijk op de markt met wat leuke upgrades. Zoals een quad-core processor, een en... silus die je in het, in het uh, in de buizen kunt stoppen en 2 gigabyte aan werkgeheugen. Nice. Ja, het klinkt allemaal goed. Is het een Tegra-processor? Um, nee, het is een Exynos van Samsung zelf. En kan je daar niet die Tegra-game spelen? Ja, ik weet niet hoe dat altijd zit. Volgens mij kan je er wel toegang tot krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat, dat de Tegra zo kan zien of jij nou een Tegra 3-processor hebt. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat, dat ik weet dan... het niet hoor. Ik, uh, volgens mij wel, dat moet kunnen. M maar het is ook niet echt een gaming-tablet, want uh, hij kan nee. goed schrijven. Het is echt een productiviteitsdingetje. Dat zagen we ook in een commercial die twee weken terug of zo opdook. Uh, ze focussen zich vooral op uh, die S-pen. Uh, die je dus in de behuizing kan stoppen nu. Um, dat, daarmee kun je met handschrift schrijven. Daarmee kun je tekenen. Presentaties maken. Pre presenteren sowieso. Navigeren. Uh, daar ligt wel echt de focus op. En er zijn ook applicaties voor ontwikkeld. En je hebt natuurlijk um, dat wat jij, wat jij interessant vond. Hè, dat uh, multi-window of multi-view uh, gebeuren. Dat je dus... Uh, Twee verschillende vensters tegelijkertijd open kunt hebben en zo. Ja. Dus dit is voor multitasking ook wel echt een, een, een voordeel. Ja, want ik las bij jou ook dat, dat ze nu naast dat multitasken met zeg maar splitscreen hebben ze ook dat je een videootje bovenop kan laten. Dat je uh, bijvoorbeeld uitzending gemist kan kijken en tegelijk kan internetten of... Ja, dat, dat vernam ik ook uit het, uit het persbericht. Dat is ongeveer wat ze, wat ze bedoelde, denk ik. Um, maar dat zagen we eigenlijk al terug in die, in die mini-app tray hè, die Samsung heeft. Daar kun je dus onderaan een paar icoontjes omhoog laten toveren. En die, die openen een app in het klein over je geopende app. Dus een rekenmachine of uh, notitieblok of wat dan ook. En ik denk dat video, video daar nou ook onder gaat vallen. Ik hoop dus dat is inderdaad over je bestaande, openstaande apps uh, heen kunt, kunt leggen. Ja, dat zijn wel mooie dingen... die we nog, nog niet eigenlijk uh, op veel andere tablets terugzien. Ja, want me, los van die Span... Hè, die je dan nu ook eindelijk in, dat, uh, in die tablet zelf kan... want dat was echt een heel dom idee... om die Span ergens anders te laten zijn. Ja. Uh, en ik vind het inderdaad leuk om Span te zeggen. Ja. Uh, uh, maar uh, dit, kijk, vanaf het begin af aan is Android zeg maar... Uh, ja, in, in de reviews en in de discussies en zo... als uh, het open OS die beter zou zijn in multitasken. Mm -hmm. En de praktische vormen van multitasken... die mis ik elke keer weer op, op, op, uh, op Android met een review. Dus inderdaad een filmpje kijken of iets van een videootje kijken... en tegelijk iets anders kunnen doen en, en dat soort dingen. Dat komt voor mij elke keer heel beperkt over. Mm -hmm. Dus het zou dan echt de tablet kunnen zijn die... Uh, uh, ...multitaskt, uh, op, een, op een bruikbare manier. <coughs> absoluut, absoluut. En daar is Samsung wel een beetje voorloper in. Dat, uh, want het ja, is natuurlijk niet de eerste tablet waarin we dat in mindere vorm in ieder geval terugzagen. Dat zagen we al in, bij de eerste generatie Galaxy Tabs terug. Uh, en nu wordt dat in, inderdaad steeds verder uitgebreid. En, uh... Ja, uh, ja, ik bedoel, ze zeggen inderdaad dat, dat nu de eerste fabrikant is die ook echt wat met die... Uh, uh, vermoeden kracht van Android doet, zeg maar. Ja. Het was vanaf begin af aan mogelijk, maar we zagen het niet in praktische vorm, zeg maar. Bruikbare vorm. Maar misschien dat het ook, ik weet het niet hoor, maar ook met het ramgeheugen te maken heeft. Want je, ze hebben nou 2 gigabyte geïntegreerd. Ja. Misschien dat je voor die echte multitask dingen, um, uh, die multi-window functie, <lacht> uh, echt wel 2 gigabyte nodig hebt om het vloeiend te laten werken. Zou, zou kunnen. Al is, lijkt me dat ook weer onwaarschijnlijk, omdat Samsung natuurlijk in eerste instantie de Note die meteen met 1 gigabyte aankondigde. Maar wie weet hebben ze het uitgeprobeerd en denken ze ja toch twee gb ik heb geen idee. Ja, hoe dat zit met die specs is natuurlijk gewoon omdat ze zoveel tijd hadden dat ze nog van alles erbij konden proppen. Dus dat, dat, uh, dat vind ik niet zo heel opvallend, maar mm -hmm. in principe pretty cool. En zit dan ook dat supersnelle MCC geheugen of zo wat ze vorige week uh, hadden aangekondigd uh, in die tablet? Nee, dat, dat nog niet. Dat is echt voor 2013 de eerste uh, um, mobiele apparaten die daar uh, gebruik van gaan maken. Maar dat is inderdaad wel een interessante ontwikkeling. Uh, volgens Samsung, Samsung heeft nou eigenlijk zeggen, een nieuw uh, opslaggeheugen ontwikkeld in 16 gigabyte, 29 gigabyte en 64 gigabyte versies. Dat uh, viermaal sneller is dan het bestaande opslaggeheugen in huidige tablets en, en smartphones. En het kan dus sneller schrijven en sneller lezen van je geheugen. En dat moet dus uh, volgens Samsung voor een betere gamingervaring, browserervaring, uh, interfaceervaring, graphicservaring, noem maar op. Alles moet beter worden. Dus uh, dat is een mooie ontwikkeling, maar pas vanaf 2013 ergens de eerste producten. Dus ik ga ervan uit dat de Note gewoon nog mooie DDR2-standaard DDR3-geugen heeft. Oké, okay, en vanaf wanneer is die te kopen en voor hoeveel? Um, vanaf deze week 479 euro voor de 16 gigabyte Wi-Fi Wifi-Oni-versie. En uh, 599, dus 120 Ach. euro meer voor de 3G-versie, 16 gigabyte. <laughs> ik, voel, wit... ik voel een rechtszaak aankomen. Waarom? Nou, Apple rekent ook 120 euro precies meer. Dat <laughs> ja, daarover daar gaan we op. <laughs> copied, wat mij betreft. Nee, nee het, is hoop, het is wel een hoop meer. Oh ja, het, het, het, het ja, is ook, ook wat Apple doet. Maar, ja, het um... is schandalig hoor. En wit, wit en zwarte variant goed. Uh... <laughs> Dat kennen we van Samsung en, en van Apple. Maar het uh, design is, is eigenlijk zoals we kennen van de Galaxy Tab 2. Uh, 10.1. Dus ook speakers aan de voorzijde. Zilveren frame. En dan wit of zwart uh, behuizing. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil hem graag uitproberen. Uh, dus ik hoop dat, dat ik of jij hem binnenkort uh, de Leuk. mat krijgt. Want, uh, Leuk. Ik ben ik ook waar. echt benieuwd naar dat ding. Dus, uh, en ik ben vooral benieuwd of, of je dat 2 gigabyte ook echt gaat merken ergens in. Ja, daar, ja precies. Uh, wij moeten daar offline nog maar even ruzie over maken. Nee, nee, maar inderdaad, super interessant ding. En uh, uh, ja, met de 2 gigabyte, wat is het verschil? En misschien uh, ondersteunt het mijn uh, theorie, waar ik een beetje fan van begin te worden, dat, dat het echt delen van de problemen van Android aan het geheugen, wat de fabrikanten gebruikt lijkt te liggen. Dat zou, dat zou goed kunnen. Want uh, ik blijf erbij dat die Toshiba AT300, al heb ik hem dus de laatste paar dagen niet echt gebruikt. Uh, omdat ik hem niet bij me had, maar ik was weekend weg. Uh, uh, nog steeds echt een uh, goede ervaring biedt dus uh, ik hoop dat dat doorgezet wordt en natuurlijk dat multitasken verhaal uh, blijft interessant, maar ook ja ook die, die pen hè? Uh, uh, yeah, ik, het beperkt zeg maar, maar het uh, begint er wel meer warm voor te lopen ja ik, ik, ik, ik vond het altijd fijn vroeger in mijn PDA, ik had zo'n zo Windows phone wat was het, 5 of zo, 4 nog wat mm -hmm. zo'n HTC en dan vond ik dat spelletje altijd wel fijn ja, omdat het ja, anders niet te spannend. besturen was. Uh, ja, zo nou, ja, Windows was sowieso niet te besturen op PDA. Ah, ik weet nog wat ik... Ik, was, ik was echt super blij met mijn Dell Axiom X5 of zo. En daarvoor <laughs> had ik nog eens een normale Axiom of zoiets. Axi A X-I-M. Uh, ik zit al zo leuk met al die dingen te spelen, jongen. Dat is wel echt uh, pam, Treos handsprings. Ik heb al die, al die banden al gehad. Dus we zijn geen beginners alle twee. We hebben al dit al Al jaren de jaren zitten we met die rommel te spelen. Dus uh, het wordt alleen maar, maar leuk. Maar eh. je hebt toch al gespeeld met een uh, soort van s stylist en dan heb ik het over de HTC Flyer. Was ja... dat niet geen goede ervaring dan? Qua stylus? Nee. nee. Nee, niet echt. Nee. Kijk, en uh, weet je wat het is? Uh, Android-tablets zijn de laatste anderhalf jaar van echt fucking horrible... ...naar in sommige gevallen redelijk acceptabel gegaan... ...en misschien zelfs wel goed in sommige gevallen. Ja. En uh, dat betekent dus ook dat er dan op andere punten... Uh, ...extra aandacht uh, gegeven uh, kan worden, zeg maar. Ja. Oh, je moet natuurlijk eerst de basis goed doen... ...voordat je extraatjes gaat doen. En dat, dat scheelde er eerst nog wel eens aan. Um, en ja, die pen, kijk uh, die HTC, wat ik me van kan herinneren... ...dat, is echt wel, dat was volgens mij nog voordat we Windows hadden. <laughs> uh, dat is echt lang geleden, zeg maar. Um, dat was, oh, was met zo'n beroerd scherm erop, weet je wel, wat makkelijk kraste. En dan maakte hij je zorgen om die pen überhaupt te gebruiken en dat soort dingen. Dus dat was, al, dat was een heel andere ervaring. Ik ben benieuwd gewoon naar de, uh, de betere ervaring. Want het is natuurlijk, uh, we hebben het hier wel over Gorilla glas en zo. Hè? Dat is gewoon, heel veel stappen zijn er technologisch gemaakt dat er hopelijk meer en beter mogelijk is. Ja, precies. Oké. Okay ja, we wachten het af. Uh, ik weet, Trouwens, dat was, vond ik wel opvallend. Uh, vanmorgen was de presentatie van Samsung in Nederland. Ik heb er helemaal niks van gehoord. Waar ik even kwijt. Van, van wie niet? Samsung. Oh, ja, Samsung heeft jou niet even een berichtje gestuurd van, hé hey, vriend. Kom, kom even langs. Nee, ik zag een foto van uh, Albert vorms voorbij komen, collega's. <laughs> dus, dus, oh, stond, stond er stonden tien stoeltjes met een beamer en een... Uh, Koffietafel volgens mij. Oh, maar zeggen, ja, wij zijn niet uitgenodigd. Nee, dat wou, nee, dat wou ik inderdaad zeggen. Maar volgens mij vrij weinig mensen, want uh, ik hoor er maar weinig over. Maar goed. Oh, mooi is dat. Uh, Blijkbaar hey, hoort, dit niet zoveel. Nog wat Nexus dingetjes, want die heb je deze week ook nog meegespeeld? Ja, nou ja, daar ben ik eigenlijk al continu mee aan het spelen. En ik kan hem eigenlijk bijna niet, uh, niet wegleggen. En dat vind ik heel verrassend, want ik heb natuurlijk meerdere tablets hier gehad. En de meeste dan, uh, de eerste paar dagen speel je daar nog wel even... Uh, vaak mee, maar daarna heb ik, heb ik meestal zoiets, omdat ik vaak thuis zit en dan toch achter de pc zit, dan, dan ligt die toch meestal aan de zijkanten en dan zo nu en dan een keer op de bank. Maar die Nexus 7 gaat overal mee toe. Mooi. En uh, daar doe ik ook continu wat mee eigenlijk. Um, ja, het blijft gewoon een fijn apparaat. Ik zou zeggen, lees mijn review, dan, dan wordt mijn positieve mening uh, meer dan duidelijk, denk ik. Um, Oké. Okay. Ja. Ik heb er vrij weinig nieuws over te melden eigenlijk. Uh, Enrochip de jellybean, ben ik nog steeds positief over. Qua hardware. Ik heb nog niks uh, echt negatiefs meegemaakt. Batterijduur is goed. Uh, muziek, of de audio vind ik alleen bagger. Maar ja. Ja, en, ja, ja, ja, ja, Ik heb, uh, ben wel benieuwd uh, hoe lang dat. Uh... Positief blijft en zo. Want uh, op zich is het natuurlijk hartstikke goed. Dat is echt de test natuurlijk, dat je hem blijft gebruiken. Mm -hmm. En dus dat is super interessant. Dus dan uh, horen we dat later dan wel weer. Maar uh, nou, waarom zou je te... denken dat het op een gegeven moment dat minder wordt? Uh, nou, oh, of, het, uh, ja, of, of een andere tablet uh, dat gebruik verdrinkt. Of dat je. Op een gegeven moment zeg van ik wil er ook wat meer op typen of dat soort dingen. Want ik hoor wel geluiden van goh, de qua data entry is hier niet echt ideaal. En uh, bijvoorbeeld de fondrendering, dus hoe de tekst wordt weergegeven in, in boeken. Nou ben jij volgens mij niet echt een super lezer als het gaat om boeken en zo. Nee, dat ik heb ook... toevallig gisteren wel een boek van mijn vriendin gedownload. Die, moest een, die studeert medicijnen, dus die had een heel ingewikkeld boek nodig. En het was stukken goedkoper als digitale versie. Dus die heb ik even gedownload en heb ik wel even doorheen gebladerd. Maar wat was daar... Uh, niet ja, of... wat ik ervan gezien heb, is dat de, de, de, de tekst wordt niet echt lekker gerenderd, zeg maar. Nee, daar is, daar is, ik vind het heel fijn... Uh, niet die krachten liggen of zo, het wordt toch heel vloeiend weergegeven. Het was tenminste op mijn apparaat, hoor. Ja, ja. ja nee, het, het, dat is denk ik Android licht aan, aan de basis. Okay, dus, maar het, het, wat ik zeg, uh, ik ben benieuwd hoe dat is op het moment dat je... Uh, nu heb je zeg maar, de basis-tablet heel erg gebruikt. Zeg maar. uh -huh. En hetzelfde is eigenlijk met die Note wat ik net zei. Op het moment dat de basis goed is, dan ga je op een gegeven moment... omdat je dat ding vaak bij je hebt, ga je er meer en meer op proberen. Zo groeide dat met mij met die iPad 1, 2 en 3 later ook. Dat eerst gebruik je hem echt alleen maar even om lekker te browsen... en een keer Angry Birds te spelen, zeg maar de basisdingen. En op een gegeven moment merk je dat je dat ding altijd bij je hebt. Dus dan is het ook even een poosje tikken. En even dit doen. En even dat doen. Zeg maar uitbreiden van, van, van wat je met die tablet doet. En dan ben ik benieuwd hoe die zich dan staande houdt. Zeg maar. Voor die extra spanning. Ja, ik ja, snap ja. nee, wat je bedoelt. Gewoon alleen maar positief natuurlijk. En ook ander leuk nieuws natuurlijk. Uh, is dat uh, uh, je bent naar, de, naar, naar uh, het internet getogen. En je hebt een nieuwe blogger gevo gevonden. Of hoe is dat gegaan? Ja, nou ja, ik ben, ben al wel langer op zoek naar, naar, naar bloggers zo, zo voor, voor uh, mijn andere websites. Omdat het gewoon echt heel veel wordt uh, om alles bij te houden. En ik had al een advertentie staan op, uh, wat was het, site deals. En daar komen ze nu naar reacties op, maar meestal zijn de reacties allemaal niet zo, niet zo denderend. Maar uh, André die uh, mailde mij van, uh, nou ja, joh, ik uh, doe heel veel met Windows. Ik heb alles van Windows en ik wil er gewoon graag over tikken. En uh, ik vind het interessant, zeker nu met de kost van Windows 8 voor tablets... Give me a chance en uh, ik uh, tik wat voor je. Um, dus uh, ja, ik dacht, nou ja, waarom ook niet... Uh, Windows uh, is, is, niet van, is van, van zowel mij als van jou... niet het meest favoriete besturingssysteem volgens mij. Maar ook het meest van af weten, eerlijk gezegd. Kijk, dat zal wel komen, maar... Uh, dus ik dacht, nou ja, ik heb absoluut de mogelijkheid... om uh, André eens te laten focussen op Windows. En dat uh, doet hij nou drie artikelen volgens mij. En dat gaat hij de komende tijd ook uh, blijven doen, hoop ik. En uh, we gaan het ja, zien. Cool stuff. Leuk. Ja, en hij, uh, hij gaf mij al aan van. Uh, ja, ik, uh, zodra de Windows Server tablets te koop zijn, uh, liggen die bij mij thuis. Dus, uh... Oh, dan hoeven, dan hoeven die in ieder geval niet te mailen. Mooi staat. <laughs> nee, we hoeven Bill niet te mailen. Uh, I like it. Het yes, is uh, balmer, hè, tegenwoordig alweer oh, een jaar of uh, vijf. Ja, maar Steve, hoe <laughs> heet het, uh, Steve? Bill zal allemaal wel krijgen. Ja, hey, uh, want hij heeft dat nieuws gebracht over de RTM-status natuurlijk. Hè? Release to manufacturing, uh, als in van dat ding begint er bijna aan te komen. Nou, dat moet ook wel als volgende ja. maand, uh, of wat is dat? Kleine twee maanden de eerste tablets ook echt uh, in de winkels moeten gaan liggen. Dat ja. is volgens mij de planning. Ja, eind oktober. Maar hij had, uh, ik weet niet of het apart is getikt, want ik heb niet echt heel veel kunnen lezen dit weekend. Maar ik proeste het op een gegeven moment uit dat ik las dat uh, Windows 8... Moet, of hoe noem je dat? Microsoft moet stoppen met metro branding. Oh, horrible, echt. Want ja. Vertel me daar eens wat meer over. Nou, we moeten niet, tenminste, wat ik ervan begrepen heb. Uh, dat, dat, het is eigenlijk zo: Microsoft heeft waarschijnlijk een, een partner in Europa. Dus ze noemen het niet bij naam, maar blijkbaar gaat het om Metro AG. Dat is volgens mij een Duits moederbedrijf van Saturn en Mediamarkt. Uh, dat heeft geklaagd bij Microsoft van... ja jongens, daar zijn we niet helemaal blij mee dat jullie dat zo gaan profileren. Want dan kan, men de, voor, de, kan de verwarring optreden en bla bla bla. Je, je weet hoe het gaat. Dus heeft Microsoft gezegd... oké, okay, oké, okay, om jullie uh, te vriend te houden gaan we dat niet doen. Want jullie zijn natuurlijk een, gro een uh, grote retailer. <laughs> dus we gaan van dat metro waar we al maanden over communiceren... gaan we afstappen en daar gaan we deze week iets nieuws voor presenteren. Dus uh, Microsoft heeft tegen alle medewerkers gezegd mag niet meer intern en extern communiceren met Metro, maar wat was het? Windows 8 style, <laughs> nog iets. User Windows 6. 8 style UI. Nou, backt ook beter dan Metro, vind ik. Hoppatee. Nou, ik vond het Metro, vond ik eerlijk gezegd, het enige goede aan al hele naamgeving omtrent Windows 8. Uh, same meer. En het was ook, uh, kijk, het is al sinds uh, Windows Phone 7, 5, hè? of 7 of zo, dat ze met die blokkendoos aan de gang zijn gegaan. Ja. En dat wat gewoon een, uh, een, een reputatie opgebouwd nu. En dat is echt horrible. Echt verschrikkelijk. Echt voor uh, uh, Dat ze dat nu moeten of anders willen. Hoe je dat ook werd of verkeerd. Het is gewoon terrible. Ja. Nou, uh, yeah. Ongelooflijk echt. Dus uh, nou ja, Windows, eh, eh, Windows 8 style UI. Ik... Uh, uh, ik ben nog steeds benieuwd naar die dingen en uh, met ons André natuurlijk. Dus uh, daar lezen we de komende tijd nog meer uh, van, denk ik. En vooral ook over dat soort dingen. Nou ja, waar ik vooral benieuwd naar ben, want dat gaat het ook maken of kraken, is gewoon de prijs. En uh, we horen nog vrijwel helemaal niks van prijzen. Ja, maar goed, we zien dan die Surface Tablets bij de van de Zweedse webwinkel opduiken, die ze gewoon online wil zetten uh, voor een belachelijke prijs. Maar we hebben nog eigenlijk geen één Windows 8 Tablet. Gezien die ook daadwerkelijk, waar ook daadwerkelijk een prijs aangeplakt is. Dat is inderdaad een van de grote risico's. Uh, uh, ja, want ik, ik de denk echt dat je voor, voor 400 euro geen Windows 8 tablet kan kopen. Hoor. Geen Windows 3 uh, RT tablet. Ja, nou, de, want ik, niet dat ik uh, heel veel over Windows uh, wil schrijven. Zeker niet omdat de andre, uh, of andere reden nu ook is. Uh, maar uh, een van de dingen die bij mij in de draft staat zijn... De, ik had een opmerking gemaakt bij een van jouw uh, posts. En er was een vraag gesteld in de comments... En toen ben ik, ben ik begonnen zeg maar, met een opzetje maken voor een post met uh, alle risico's en hoorders uh, die Windows of Microsoft met Windows 8 te nemen heeft de komende kwartalen. Uh -huh. uh, en dat is dan, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, een negatief stuk zeg maar, aan, de kant, aan de kritische kant. Uh -huh. En uh, ik hoop dat André bijvoorbeeld daarop een keer kan reageren met alle... ...positieve punten waarom Windows het misschien wel gaat maken, Windows 8. Ja. Uh, maar de prijs is één van de dingen waar, waar ondertussen aan je kop begint te krabben... Hè, ...en zorgen gaat maken. Uh, want ja, uiteindelijk worden er nog steeds een heleboel tablets uh, iedere dag verkocht, uh, kennelijk. En uh, al die mensen die gaan volgende maand niet een nieuwe kopen. Dus uh, ze moeten maar beter met duidelijkheid komen... ...als ze inderdaad uh, niet nog meer achterstand willen oplopen. We'll see. Hmm. Uh, ik zie ook op de lijst staan Mediapad. Mediapad uh, 10FHD. Hoe Huawei Mediapad 10FHD, Full HD. Is ja. het met Windows 8 Style UI? Kom je daar nog bij? Nou, ik wou het gewoon nog een eentje zeggen. <laughs> oh, wacht. Ja, sorry, het is maandagochtend toch? Uh, nee. Maar uh, ja, goed, dat, daar hadden we dus hoge verwachtingen van. Um, maar, uh, nee, want, zal ik eerst even zeggen, want... Uh, die zou komen met 2 gigabyte werkgeheugen, zoals nou, de Galaxy Note 10 1. En een 1,4 of 1,5 gigahertz quad-core processor van Huawei zelf. Zelfs. Dus dat was redelijk interessant, want er zit natuurlijk een Full HD display op. Alle handen aansluitingen, uitbreidingsmogelijkheden. Uh, nou ja, dat is echt het topmodel van, van Huawei. En zeker een van de, van de meest interessante modellen die nog op de markt moeten komen. Um, maar um, Huawei heeft uh, op haar eigen website... Uh, specificaties gepubliceerd. En die zijn weer een stuk minder dan dat we tot op heden gezien hebben. Want daar wordt gesproken over een 1,2 gigahertz uh, quad-core processor. Natuurlijk nog steeds quad-core, maar een stuk trager. Um, en 1 gigabyte werkgeheugen. En dat zijn wel de dingen die verschil maken in een goede gebruikerservaring, zoals we het net al over gehad hebben. Dus dat is wel jammer om dat, uh, om dat te zien. Uh, laten we hopen dat Huawei een foutje heeft gemaakt of Wellicht uh, dat dit de specificaties zijn voor een 4G-model in die wordt. Kom maar, ding met, met Jellybeans? Uh, nee, hij moet volgens mij volgende maand in Nederland verschijnen. Dus ik denk dat het nog steeds zonder Jellybeans is. Ja, want natuurlijk, uh, jij bent ook positief over dat Project Butter verhaal. Ja. Dus wie weet uh, is er ook, ja, het is natuurlijk een beetje sneu om nu te zeggen met wat minder respect, zeg maar, maar... Uh, mag toch hopen dat al die dingen die als krachtig in de markt gezegd zijn ook uh, wat, daar wat voordeel uit kunnen behalen. Dus wie weet valt het allemaal wel wat mee. Maar, maar jammer dan uh, uh, dat het misschien in ieder geval op papier nog wat tegenvalt. Al zeggen specs natuurlijk uh, niet alles. Nogmaals, uh, het gaat om de ervaring. Nee, goed, en, en je kan ook gewoon een goed apparaat creëren. Hè, want de, de Transformer Pad Infinity, hoewel we die nog niet getest hebben, wat we wel aan het einde van de komende dagen gaan doen. Uh, het beschikt ook maar over 1 gigabyte werkgeugen. Uh. Oh. Ja, maar ja, ja, ja, ja, we zullen zien. Ik zou niet. Uh, <laughs> preventief te veel over te gaan klagen. <laughs> Als die twee keer beter is dan die 300, dan uh, zijn we al een heel eind op weg. Mag er wel vanuit gaan, ja. ja. Um, even kijken. Nou, nog even snel over die Sony Xperia tablet ook. Ja, daar zijn van de week de eerste slides, of eerste afbeeldingen. Er zijn in ieder geval slides uitgelegd waarin de eerste afbeeldingen staan van de opvolger van de tablet S. En waar Sony aan vasthoudt is het. Uh, opgevouwen magazine design, om het simpel te zeggen. Dus, euh, nou goed, dat is lastig uit te leggen... maar in de vorm van een opgevouwen magazine in ieder geval... volgens mij houden ze ook vast aan het 9,7-inch display. Uh, zie ik nou dat ik een foutje heb gemaakt, maar goed. Um, verder uh, niet echt heel boeiend... De Sony gaat gewoon mee in de, in de, in de trend zeg maar, van de quad-core processors. Uh, Android 4.0... Uh, ja voor de rest niet heel boeiend paar kleine upgrades uh, qua camera is het tablet is wat dikker is of wat minder dik wat, uh, wat minder zwaar nieuwe versie van Bluetooth uh, nieuwe versie van uh, wifi n is dat volgens mij ja oh trouwens dat is ook echt een van mijn noem je dat pet peeves. Uh, ik heb zo'n airport express hier als router ja. en, en al mijn apple productjes die werken keurig op uh, op n maar dan herkennen alle andere tablets herkennen het netwerk niet. Dus ik moet hem altijd op BNG terugzetten. Bij, tijdens, uh, als je een reviewmodel hebt, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat zou ik wel tof vinden als dat inderdaad zo niet het goede voorbeeld geeft. En zegt van jongens, doe eens even wat van die moderne wifi in, uh, in deze tablet. Ja. Would be nice. En dan, het, en dan nog als laatste. Uh, of, ja, laten we het een en laatste noemen. eerst even zeggen dat we ervan uitgaan dat we 12 september inderdaad die uh, Apple presentatie zien. Hè? Ja. Goed, uh, lekker belangrijk, dat zien we dan weer. Daar hebben we nog weken lang over om over te praten. Maar het grootste nieuws wat mij betreft uh, deze week. Um, en dan uh, hebben we pas vanochtend over die nood gehoord. Maar tot, dat, tot op dat moment was ik het meeste spreken deze week over de aankondiging van Android gebruikersaccounts. Want dat is toch iets wat volgens oh, mij aankondiging, heel... Aankondiging. Oh, Oh, heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, oh, niet op Google zelf in ieder geval. Oh, nee, nee, nee, nee. Het is echt een... Uh, uh, het, er is code gevonden binnen Android... die aantoont dat Google daar mee bezig is. En die oh. code die wordt al... Of die is terug te, uh, te herleiden of hoe noem ik dat... tot uh, ergens begin 2011... wat aan zou tonen dat Google er eigenlijk al bij, best wel bijna twee jaar mee bezig is... om dat te integreren. Een bepaalde mappen hebben een andere structuren gekregen... Om, om meer gebruikersaccounts mogelijk te maken. Uh, en dat is... In ...verschillende elementen van Android terug te zien. En dat begon al bij Android Honeycomb ofzo. Dus dat zou aantonen dat uh, Google binnenkort... Uh, ...of ja, nee, ja, dat is lastig in te schatten natuurlijk... ...hopelijk binnenkort Ooit? Met, met de mogelijkheid komt inderdaad... ...om uh, meerdere gebruikersaccounts mogelijk te maken. En, uh, nou goed, we weten dat het in Jellybean nog niet zit. Maar misschien zegt Google ook van... ...oké, okay, de mogelijkheid is er, de ontwikkelaars doen ermee wat je wilt, Wie weet. Maar dat is dus eigenlijk hoe het zit. Ik hoop dat het sneller komt dan de multitasken van, van, van, van Android. Ja. Um, oh, jammer. Ja, nou, ja goed. Kijk, een meerdere gebruikersaccount. Of het nou op iOS of op Android is. Ik denk dat dat een heel welkome toevoeging is. En zeker voor de tabletmarkt. Mm -hmm. um, een tablet is wat mij betreft uh, een veel minder persoonlijk apparaat dan een smartphone. Een smartphone, mm -hmm. een smartphone uh, ja, is toch wel graag van jezelf, zeg maar. Je wilt toch ook niet dat andere lui sms'jes of wat dan ook. Uh, uh, ...lezen en dat soort dingen... ...of je e-mail... Uh, ...en dat zou betekenen dat uh, met zo'n multi-account... ...dat je dus gewoon zeg maar inlogt als gebruiker... Ja. ...en dat je dan je eigen e-mailaccount... ...je eigen Facebook, je eigen Twitter... ...en dat soort dingen krijgt... ...en voor de rest dat media en zo met elkaar gedeeld wordt... ...dat, dat, dat mag voor mij allemaal best... ...maar vooral de echt persoonlijke dingen... ...dus uh, als, als het gaat om e-mail... ...Twitter, Facebooks uh, ...dat soort dingen... ...dat dat gewoon eh, bij jezelf blijft. Nou precies... Dus ik ben erg benieuwd uh, uh, naar dat soort dingen. Um, heeft de app, wat, er... uh, wat heeft de Apple daar allemaal. Heeft uh, Apple daar nog extra dingen voor aangekondigd? Nee, nee. Dat was een van de grote teleurstellingen van de iOS 6 aankondiging, zeg maar. Mm -hmm. uh, meerdere gebruikersaccounts. Dat schaar ik echt onder laaghangend fruit. Als iets wat makkelijk. Hè, of, ik weet niet hoe code-technisch makkelijk dat is, maar... dat is een van de makkelijke dingen waar je... als nog op kan scoren met als bedrijf... of als uh, OS-aanbieder... wat nog echt een uniek selling point is. Ja. Heel veel dingen kunnen beter, anders... whatever, en er kunnen ook nog andere functies... toegevoegd worden, maar... meerdere gebruiksaccounts is een van die dingen... wat gewoon goed scoort op een spec-lijstje... lijkt me, dus dat noem ik laaghangend fruit. En was ook echt een tegenvaller... wat mij betreft dat, uh, dat niet in iOS 6 uh, zit. Uh, en... Uh, Apple duwt niet zo heel erg aan updates uh, onder, uh, tussendoor. Dus dat kunnen we voor iOS 7 of whatever, hoe je dat gaat noemen, uh, opnieuw op gaan hopen. Maar iOS 6, uh, not so much. Okay. Nu, heeft, nu heeft Apple of uh, iOS wel een paar apps waar je, uh, want je kan zeg maar browsers uh, en dat soort dingen kan je... Uh, gewoon ontwikkelen voor iOS. Je moet altijd wel webkit en weet ik veel allemaal gebruiken. En het is fucking horrible dat je niet een standaard browser uit mag kiezen. Uh -huh. Maar zo is er wel bijvoorbeeld een app. Dat is eigenlijk een soort van browser. En dan kan je wel gebruikersaccounts uh, instellen. En dan uh, gebruik je dus de mobiele Twitter-ervaring. En de mobiele Facebook-ervaring. En, en Gmail-ervaring als je dan inlogt, uh, als je die app zeg maar als gebruiker inlogt, dan heb je wel je eigen dingen. En dat is redelijk werkbaar hoor. Alleen uh, lang niet zo ideaal als een system-wide uh, in in integratie natuurlijk. Nee. Oké, okay, nou nee, goed, dat zijn dus uh, um, dat is, want volgens mij, nou uh, dan, dan lig ik misschien, maar dat is iets waar Windows 8 dan wellicht in voorop gaat lopen. Uh, ho ja, hoop ik wel, ja. Volgens mij is dat ik wel gewoon, ja, dat is gewoon mogelijk, kan niet anders, ja. Ja, wat ik met Windows 8 gespeeld heb, uh, is het inderdaad dat je als account in moet loggen. Ja. Uh, en uh, dan moet je nog, uh, dan, dan zal dat hopelijk zo werken. Al moet, moet ik dan wel zeggen, uh, net zoals iOS een paar jaar aanloop had uh, ja. en Android een paar jaar aanloop had. Dit is wel een van de extra dingen. Dus als de basis goed is van Windows 8, dan zou dat heel fijn zijn. Uh, het zou me niks verbazen als er eerst nog wat andere bugs opgelost moeten worden... voordat ze aan dit soort dingen toekomen. Maar misschien doen ze dat vanaf het begin af aan heel goed... en dat zou dan ook echt een welkome toevoeging zijn. Ja. Uh, aan de andere kant is het, moet je niet vergeten... Um, is, is, is een meerdere gebruikersaccount voor iOS of Android zo interessant... omdat er zoveel al gedaan kan worden met die tablets... Uh, als in verschillende spelletjes en iedereen zijn eigen wensen heeft... Uh, terwijl het aanbod op Windows nog niet zo super groot is. Hè? Dus hoe, hoe ver liggen die wensen dan zeg maar, nog uit elkaar? Natuurlijk heb je nog steeds wel de, de sociale netwerken en de e-mailverhaal wat relevant blijft. Ja, maar goed, het is me net op wel. als je naar Windows RT kijkt, uh, agree. Maar Windows 8 is natuurlijk zijn eigen.x-archief. Uh, uh, uh. Ik moet er niet aan denken om zo'n ding te besturen met een ouderwetse. Uh, Ik vind zelfs de aangepaste Office al kut eruit zien. Yeah. Ja, dus, dan ik het wel, uh, nou, dat vond ik wel grappig inderdaad. Want die, die zou voor touch geoptimaliseerd zijn. Maar dat zag ik niet terug. Maar Ja. ja de, de, de, kijk, een uh, goed voorbeeld doet goed volgen. En daarom is het mooi als uh, uh, Sony wat, wat, met wifi en... en Samsung met uh, multitasking... en Apple met zijn eigen dingen... en weet ik veel, iedereen met zijn eigen shit... het goede voorbeeld geven. En dan wordt er hopelijk goed gevolgd. Resulteert wel in een paar uh, rechtszaken natuurlijk, maar oh wel. Maar eh, dat is nog allemaal even de vraag. En dan als je dan ziet hoe Microsoft met dat, met dat Office uh, aankomt schijten... dan denk ik echt van, de fuck echt? Dus uh, vraag ik me heel erg af. En we moeten niet vergeten, Windows RT-applicaties... moeten door hetzelfde gesloten type systeem als bij Apple moet... En dat legt dus gewoon in, in, in veel gevallen wel beperkingen op. En dat is dus gewoon een van de hordes. Eh, dan komen we weer op het artikel wat ik een keer wil schrijven. Maar... Eh dat is nog een van de hordes die genomen moet worden. Dat is een van de dingen die aan de negatieve kant staat... van uh, een beschrijving van het Apple-ecosysteem. En wat aan de positieve kant staat... van het Android-ecosysteem-beschrijving. Ja. Maar dat zijn wel twee, uh, twee OS'en, ecosystemen... waar Windows RT tegen concurreert. En ze zijn daar dus als derde uh, aangekomen. Nu zijn die twee aan het vechten. Dus misschien is, is, is, is inderdaad Microsoft de derde hond... die er de, de vandoor gaat met de prijzen. Uh -huh. Maar... Het wordt nog spannend, het uh, wordt, wordt interessant de komende tijd. Oké, okay, nice. Dus uh, ik, dan denk ik dat we wel weer uh, uh, een hele volle aflevering hebben opgenomen. Voor, ik, kijkend naar de periode waarin we ons bevinden is het uh, redelijk uh, vol, ja. Ja, en dan uh, hebben we goede hoop dat uh, ik deze week de, uh, uh, hoe heet dat ding? Dat is vooral Infinity TF700T. Wat zeg je dat toch mooi, hè? Zonder Windows 8-style UI. Maar met uh, Windows, of, hoe noem je dat? Android 4.0. Android 4.0, uh, yes. 4.0.3 uh, krijgen. En dan uh, gaan we daarmee spelen. En dan de komende weken zullen we allerlei nieuwtjes van zowel Martijn, van mij en van André op de site verschijnen. Yes. Tot volgende Tot week. Volgende week.